Gert Fluk met het NOS Journaal. In Israël is de fractie van premier Netanyahu uiteengevallen. De partij Yisrael Betenou van Avigdor Lieberman... ...split zich af van Likud, de partij van Netanyahu. Reden voor de breuk zijn volgens Lieberman... ...de grote meningsverschillen met Netanyahu. Lieberman, die ook minister van Buitenlandse Zaken is... ...vindt het optreden van de premier tegen de Palestijnse beweging Hamas... ...niet resoluut genoeg. Lieberman zegt dat hij wel in het kabinet van Netanyahu wil blijven. De voormalig Sovjetminister van Buitenlandse Zaken en oud-president van Georgië, Eduard Shevardnadze, is overleden. Als minister van Buitenlandse Zaken onder Gorbachev speelde hij een belangrijke rol bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Shevardnadze leidde Georgië van 1992 tot 2003. In november van het jaar werd hij afgezet tijdens de geweldloze Rozenrevolutie. Eduard Shevardnadze was 86 jaar. Drie Congolezen die bij het internationaal strafhof in Den Haag getuigden tegen militieleiders in de Democratische Republiek Congo zijn door Nederland uitgezet. Dat meldde Amnesty International en Human Rights Watch. De twee organisaties hebben vergeefs geprotesteerd tegen hun uitzetting. Ze zijn bang dat de drie in Congo slecht worden behandeld. De mannen vroegen in Nederland asiel aan, maar dat verzoek werd afgewezen. Bijna de helft van de uitzendkrachten blijft na de uitzendperiode in dienstverband werken bij het bedrijf. Daarnaast stroomt nog eens bijna een vijfde direct door naar ander uitzendwerk. Dat meldt de koepelorganisatie van uitzendbureaus ABU. De grootste doorstroom van uitzendkrachten is bij de overheid en in de zorg. De cijfers tonen volgens de ABU aan dat uitzendwerk een belangrijke opstapfunctie heeft in de arbeidsmarkt. Defensie heeft generaal Gertjan S. ontslagen omdat hij zich heeft misdragen. Volgens de Telegraaf gaat binnen Defensie het verhaal dat de topmilitair vrouwelijke collega's pikante sms'jes stuurden. Het ministerie bevestigt het ontslag van S. Maar wil om privacyredenen niet vertellen waarom S. moest vertrekken. De generaal werd in 2012 ook al geschorst. Volgens de Telegraaf na een klacht over ongewenst gedrag. Het weer af en toe zonder veel plaatsen droog. In het binnenland kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Maar het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven, zo'n paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was, was verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen, maar dat is wel zoiets. stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot het me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het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 Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazenwasser? Of kunnen jullie geen glazenwasser krijgen? Ach, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazenwasser... ...en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazenwasser... ...dan weet het niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het, me, buurvrouw... ...een glazenwasser van jezelf is heel anders dan een glazenwasser van een ander.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 Oh, dat is een mooi land, Amerika, daar hebben ze de doorstraaf.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 En hou toch even je mond man. Ik ben die praat nog afkondigen, zit er al eentje tussendoor te wauwelen. Uh, wat ik we nou zeggen Clean Bandit, en dat noemen we de Extra Ordinary. En dit is uh, Hoes Take me to the church. Funeral, was everybody's disapproval. I should have worshiped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece.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 Uh, Hozier. Uh, die man uh, die heeft een uh, prachtig liedje gemaakt en dat heet Take Me To The Church. Nou, ik zou niet weten wat ik daar moet doen op dit moment. Dus uh, dat, uh, ik ga er ook niet heen. Nou, ik, ga er gewoon niet, ik ga er gewoon niet heen. Doe het niet. Ik moet een beetje in de kerk zitten. Kom, ik zou niet erop moeten doen. Ja. Huh? Oh, sorry hoor. Gaat iets niet goed hier? Wacht even, wacht even, wacht nou even. Tja. daar moet hij komen. Ja, het is maandag, hè. Maar een heel zwaar weekend. Zei wat? Ja, ik zei, dat is duidelijk dat het maandag is. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van es, junior. Ja. ja, hij is er weer hoor. Jopie! Ja hoor. Alles goed? Ja hoor, ja, ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Het is alleen uh, wat, wat stil geweest, hè, op zandag voor het afgelopen weekend. je stil? Ja, eigenlijk wel. Hij nee, nee. heeft ook met het weer te maken, uiteraard. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Zo dun, we ze ook weer niet. Nee. Maar goed, eh, hebt... ja, ik, we hebben wel wat te vertellen in ieder geval. Dus dat is alweer, uh, ja, zal ik het zeggen... Uh, Top of the bill. Nee, dus... <laughs> natuurlijk. Ja, wat, wat hebben we gehad? Ruud, we hebben in ieder geval... Uh, een, een opening van een expositie gehad. En uh, dat was... Uh, even kijken, afgelopen zaterdag. Toen is de expositie... van de lokale raad van kerken... in Zandvoort... Uh, eigenlijk een traditionele... zomerexpositie is geopend. En het thema was... delen wereldwijd, geven en nemen... Uh, en dat is een combinatie van de, de ecumenische kerkdiensten... die tijdens de zomermaanden in de Zandvoortse kerken worden gehouden. Uh, het jaarthema is, ja, het is, het is altijd een moeilijke opgave voor kunstenaars. Maar het is er weer gelukt. En het zijn er zelfs uh, 24 die exposeren in de Agatha-kerk in Zandvoort. En er staan hele bijzondere dingen bij. Het gaat van, van, van, van beelden tot aan uh, glaskunsten, patchwork, foto's. Uh, Gedichten, schilderijen, noem maar op. Van alles en nog wat is te gezien met dat gegeven delen wereldwijd geven en nemen. En dat is natuurlijk een heel breed onderwerp dat iedere kunstenaar uh, voor zich kan interpreteren. Uh, daarom zie je ook heel veel verschillend werk. Het was, het was druk bij de opening, ik schat zomaar een kleine honderd mensen. En uh, die hebben uh, kunnen genieten van een uh, heleboel uh, ja, divers werk en... Uh, ...waar het in het verleden uh, alles geconcentreerd was op de, de, op de, als je binnenkomt, de rechterkant van de kerk, de, zeg maar de rechterzijbeuk... ...is het nu door de hele kerk uh, uh, neergezet en uh, geëxposeerd en dus uh, kan men ook de kerk eigenlijk van alle kanten bekijken. Het is een hele mooie kerk en hij is uh, een jaar of... Nou, ja, drie geleden denk ik. Volledig gerenoveerd, ziet er perfect uit. Mooi, mooie glas en loodramen, een mooi altaar, een mooi, mooi muziek, mo mozaïekwerk als de achterkant. Ja, en het is een mooi werk. Die expositie is te zien tot, uh, tot en met zaterdag 30 augustus. Uh, en dat is alleen op de zaterdagmiddagen van uh, 2 tot 5. Dan zijn er ook uh, vrijwilligers aanwezig die van alles en nog wat kunnen vertellen over het werk wat er staat uh, geëxposeerd. En, uh... Als, als je het toevallig op zaterdag niet kunt, dan is er ook op de zondag na de mis tot ongeveer half één uh, is het werk te bezichtigen. En dat is dan in de Agatha kerk uh, op de Grote Krocht in Zandvoort uh, wel bekend, neem ik aan. Mag ik aannemen? Ja, nou maar, weet dus ik waar zit. Het, nou, die zit. Ja, toch? Ja. <laughs> ja. Ik wist niet dat dat de Agatha kerk was. Ja. Ja. ja, dit is de Agatha kerk Oké. Okay. Okay. <laughs> Daar haal je me weer van me apropos of. Nou, een uh, okay. beetje op de polder? We, we gaan het hebben over, over de Somford Masters. Ik was uh, vorige week vrijdag, afgelopen vrijdag, was ik heel enthousiast over uh, de, de Masters. Maar ik had mm -hmm. verwacht dat het de, tussen aanhalingstekens, Ouderweste Masters of Formula 3 zou zijn. Nou, dat was dus niet het geval. Het heeft dus ook een andere naam gekregen. Het is de Somford Masters. En... Uh, Waar het in het verleden ging over een samenvoeging van diverse Formule 3 kampioenschappen in Europa: Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederlandse deelnemers, waar toch gauw wel veertig waren aan deelname, was het dit jaar helaas heel anders. Uh, Gerard Berger, een oude bekende Formule 1 coureur, is, is nu de baas van de F Formule 3 competities en die heeft bepaald dat uh, bijvoorbeeld de, de, ja, het is een uitnodigingswedstrijd in Zandvoort uh, niet meer op de kalender staat. Dat houdt dus in dat er veel minder uh, uh, Formule 3 rijders komen, de teams komen en het, is, het was in het verleden toch echt heel aansprekend als je de, de, de, de Masters of Formule 3 won op Zandvoort... dan was je toekomst gekocht. Ja. Diverse grote coureurs... Uh, in de Formule 1... hebben dat gewonnen. Dat, dat, dat, dat die ene... Uh, uh, invitatiewedstrijd. Berger heeft bepaald... dat het niet meer kan. En dus waren er maar... schrikt niet... 11 auto's. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik denk dat het uh, zomaar uh, een, een tweede groot evenement op uh, Circuit Park Zandvoort de nek om wordt gedraaid. Ik weet dat Erik Weijers, uh, dat, dat is dan, zoals dat tegenwoordig heet, de CEO van het Circuit Park Zandvoort, er alles aan doet om het uh, uh, weer terug te krijgen. Of het hem lukt is een tweede. Dat kan ik niet over oordelen. Maar laten we hopen dat het wel lukt. Ik denk dat het Zandvoort over het afgelopen weekend zomaar maar, ondanks het weer... 100.000 mensen heeft verscheld. Ja, dat denk ik ook. Um, ja. ja, en dat is dood zonder Rutte. Um, nu, nu heeft er wel... ...en daar is men euforistisch over... Uh, ...een Nederlander gewonnen. Maar dat deden 5 van de elf... ...nederlanders. Dan is de kans natuurlijk... ...heel erg groot dat de Nederlander wint. En niks nadelen van Max Verstappen... ...de zoon van Jos Verstappen... Uh, ...de beste Formule 1 rijder... ...Nederlandse Formule 1 rijder ooit. De jongen heeft toch geweldig laten zien wat hij kan. Maar... Dat was niet de top van Europa die aanwezig was. En dat vind ik doodzonde. Uh, het is helaas iets anders. Het podium trouwens was uh, 1, 2 en 3 Nederland. Ook dat is een beetje als je met cijfertjes werkt uh, logisch te combineren. Maar goed, um, uh, ja, hij wordt wel de hemel ingeschreven. En of dat het waard is, dat moeten we afwachten uiteraard. Dan heb ik nog wat anders. Want uh, het is vandaag bekend geworden dat er... Uh, opnieuw een Europees kampioenschap zandsculpturenfestival in Zandvoort uh, van start zal gaan. Um, dat, dat, dat zijn dan uh, zandsculpturen, beelden van, van ja, een speciaal soort zand uh, van uh, ongeveer 3 bij 3 meter in, in, uh, in uh, ja, omtrek en dan 3,5 uh, uh, meter hoog en die worden verdeeld over het Badhuisplein Kerkplein en het Radhuisplein en dat is ongeveer uh, daar is uh, voor nodig twee 100.000 kilo speciaal sculpturenzand. Um, Zandstrand, dat voldoet er niet aan. Dat is binnen, uh, nou, uh, we hadden zeggen... twee dagen is dat helemaal verdwenen. Helemaal zacht. Maar dit is speciaal zand. En uh, de kunstenaars... die, zijn, die, da die met dat speciale zand gaan werken... zijn uh, geselecteerd... uit de database... van de World Sense Sculpting Academy. Die is gevestigd... in, uh, in, uh, in Den Haag. En uh, die zorgen ervoor... dat ze uh, dus weer een uh, stuk of zeven, acht... Uh, speciale kunstenaars... hun werk kunnen laten zien... Uh, dat uh, op, uh, even kijken, uh, het wordt uh, bekendgemaakt op uh, 8 augustus wie dat heeft gewonnen. En dat uh, is dan onder voorzitterschap van een bepaalde. Onder, uh, nee, de, de jury die bepaalt dat, onder voorzitterschap van de wethouder Kunst en Cultuur. En dat is Gert-Jan Bluis. Um, uh, een dag of tien van tevoren worden die, die, die, die, die, die zandhopen. Ja, dan moet ik het zeggen. Die worden dan uh, in ieder geval neergezet. Dat gaat met een bekisting. Die worden volledig aan elkaar gestampt. Ge ge wordt ingestampt met van die Tjaboom, tjaboom, tjeboem machines. Ik weet niet of je die kent. We gebruiken die stratenmakers wel eens een keertje. En uh, dan gaat het festival van start. Gaat het zien. Het is hartstikke mooi hoe, hoe mensen met, met een, een kwastje, een troffeltje, een schep dingen kunnen creëren. Geweldig. Maar goed, dat gaat dus uh, einde van uh, deze maand gaat dat van start. En ik wil dat toch wel even melden. Ja, dat is toch leuk? Ja, ja, denk het wel. En als, oh, er, okay, dan en geen en als er dan geen. Wat zie je? Het centraal thema is er nog. En dat, uh, dat spreekt jou zie zeker ook aan. En ik denk alles wel ook. Uh, muziek. Kom maar. En dans. Zo. Dus. Kijk. Nou, mooi. Ja. Prachtig toch? Ja, hartstikke mooi. Maar als, dan, leuk uh, thema. Als, als er dan geen vandalen zijn die de bol slopen, dan uh, is het helemaal weer goed. Dat, ja, dat, een paar jaar geleden was het voor het eerst. Er werd er regelmatig iets gesloopt. Dat is ja. steeds minder geworden. Er komen ook camera's bij te hangen. Be beveiligingscamera's. Okay. En uh, je als je iets slikt, dan, uh, ja, dan ben je des uh, polities, denk ik. Ja. En ik mag het hopen. De, de, waarom moet er gesloopt worden? Uh, of voor iets moois. Het, is, ja. het ziet er altijd perfect uit. Uh, het kan zelfs uh, zandstormen, uh, regenstormen en uh, andere stormen doorstaan. Want dat hebben we gezien op het uh, Badhuisplein. Er komt toch regelmatig behoorlijk wat wind en water naar beneden. En dat uh, het, het deert die dingen niet. Dat is dat speciale zand waarvan het gemaakt is. Oké, okay, nou, we gaan hmm. afwachten tot wanneer staan ze er. Ben benieuwd. Uh, het einde van de maand begint dat. zeg maar, om um, um, um, um, um, 2 augustus gaat het van start, maar dan zijn ze al bezig. Ja, oh ja. Nou, we zullen het bijhouden en we gaan zeker kijken. Ja, oké. Okay. Okay. Prima. Nou, hartstikke bedankt weer voor je weekendreport. En uh, we spreken je vrijdag weer voor de weekendagenda. Bij leven en welzijn inderdaad. Uh, of, het, of het wat is het, het weekend, dat durf ik nog niet te zeggen. Uh, ik, ik zal heel eventjes een kleine blik werpen. Uh, even kijken. Dat wow. is hier. Uh, nou, het valt een klein beetje tegen. Uh, nou ja, we hebben in ieder geval zondag maar, de finale. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. Ik wil wel graag hier bij jullie... Uh, Um, vanaf uh, uh, donderdag, nee, ja, vanaf donderdag zeg maar, um, bijna dagelijks in de uitzending komen om een verslag te doen van de Haramse Hompelweek die komende vrijdag begint. Oké, okay, ja, nou dat vind ik. Wij we... hebben dat al geregeld. Oh, ik weet nergens van, maar goed, oké, okay, ze hebben het al geregeld. Ah, hoeft dat niet Ruud. Ik weet weer nergens van. Helemaal niet. Nou, komt ja, helemaal goed, joh. We gaan het doen. Goed. Oké, okay. hoi, hoi. Ja, hoi. hoi. I, I, I, I, I, I, I, I. If you ever lost your philosophy, waters rising up from the sand, you just keep on drifting away from land. If you ever lost your horizon, You can't even find the sun And you just keep on staring till the damage is done Out of time, out of fight Tracing circles that don't feel right Out of time, out of fight At least we know that at least we try At least we try We're swimming against the tide I'm mm -hmm. against the tide Swimmin' against the tide. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Swimming against the tide. van muziek. Een hele ik I'm in love, I'm in love like this for the first time. Off a straight line I never thought, never thought that I'd run into you Don't you know, don't you know that you'll be mine To the same melody, he doesn't know it yet, but that's alright. It's just a matter of time before the sun shines. I'm living on love, you see. No need for sleep, no place to hide. Can't a long way to have you next to me. Don't you know, don't you know that you'll be? Crystal uit Zandpoort komt ze. En uh, dat liedje dat heet I'm In Love. Nou, gelukkig maar dat jij in love bent. Nou, fijn. Was dit is Pharrell. Take it. Williams. Hey. Come get it, baby. Nieuws met Ansela de Koning. In een geparkeerde auto aan de Krukjesweg in Heemstede... is gisteravond het stoffelijk overschot van een persoon gevonden. De politie heeft de omgeving rond de auto afgezet... en er hadden er een groot scherm omheen gezet. Forensische onderzoekers uh, hebben de auto doorzocht... Uh, waarna de politie heeft kunnen...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 Ze zien er misschien wel wat eng uit, maar zijn absoluut ongevaarlijk. En uh, er zijn erbij die een doorsnij hebben van wel een halve meter. Dus dat is echt een flinke kwal. Geen commentaar. Ik wacht even. Wethouder Cohen is ingegaan op de vragen die CDA en VVD hadden gesteld over de sociale woningraad. De wethouder gaf aan de zorgen van beide partijen te delen.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 Het is een uh, typisch Hollandse van alles wat dag. Af en toe schijnt de zon en er is een matige zuidwestenwind. Verder is het licht bewolkt. En inmiddels wordt het zwaar bewolkt en nogal donker. En de temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. In de avond en in de middag uiteraard neemt de bewolking toe en kan het gaan regenen. Ook morgen start de dag nog met regen. De wind draait naar het noorden en, wordt, en het wordt dan met zo'n 18 graden een stuk frisser. Tot zover. En uh, we hebben een verzoekje, hè? dat was het weer. Een speciaal verzoek. Een bent waar u uh, waarschijnlijk niet zo van gehoord hebt, behalve dan de echte metalkenners, zeg maar. Ja. Die kennen het wel. Nou, ik ook. Ik heb er nog bij de moorden van. Ik heb live gezien, maar wat een volume. Manowar heet de band. Het is een echte, uh, uh, ja, een echte metal band. En uh, Spectaculaire shows altijd. Maar wat ze ook wel eens doen, uh, dat is gewoon lekker met groot orkest en groot koor uh, spelen en uh, opnemen. En ook wel eens live concerten doen. En dat is natuurlijk best wel te gek. Manowar met, uh, hoe heet die man? Eric Adams als, uh, als zanger. Ja. Uh, Joey de Mayo als bassist. En voor de rest weet ik het niet. Nou, voor de... <lacht> <laughs> nou, het was in ieder geval een verzoekje van ja. een van onze inmiddels trouwe luisteraars uit Friesland. Okay. uit Friesland hoor. Ja. Jonge, jonge, Friesland doppen. Ja. Nou, oké, okay. Manowar. En... Internationaal. Ja. Het nummer heet. Uh, het nummer dat heet Courage. Courage. Manowar. Ja, wel. En dit is uh, Joe Walsh. Life's been good. Ik ken hem natuurlijk van, uh, van de Eagles, hè, want daar speelt hij ook in. Maar een aantal lange solo kan leren zijn carrière. Joe Walsh. Life's been good. Haha. -ha. Ja, waar hoor je ze nog, hè, Zulke? Hah! Olympische van Stadvoort, daar hoor je ze nog. Ja hoor. Prachtige lange platen. In ieder geval, eh, uh, erg lang, trouwens. Maar goed. maar goed, Je hoort de complete versie van Life's Being Good van Joe Walsh. Nog steeds actief, trouwens, hè? Ja. Bij de Eagles. We zagen hem laatst onlangs ook bij het. Uh, Beatles Memorial Concert. Ben die ook al mee? Ik vind het gewoon een lekkere plaat. Het duurt lekker lang. Je hebt een de tijd om even een rondje te lopen. Door de studio en zo. Even de benen te strekken. Dat is allemaal wel handig natuurlijk. zit er weer bijna op hoor. Voor deze, deze maandag. CfM luncht. Elke, elke, elke werkdag. Van 12 tot 2. Morgen met Charles. Dolly is op vakantie. En wij wensen Dolly natuurlijk een fantastische vakantie. En morgen is Charles er. Ik weet niet of hij het in zijn eentje doet. Maar uh, dat horen we nog vanzelf. Uh, en woensdag zijn Angela en ik er weer. Ja. Huh? Is dat zo? <lacht> <lacht> nou, dit hoort nog bij die plaat van Joe Walsh. Hoor. Dat, je, dat je niet denkt dat we gek geworden zijn ineens. <lacht> <lacht> dit hoort nog bij die plaat. Joe Wals. Luister, Maar ik wou dus vertellen... Woesters en Angela en ik er weer... donderdag ook en vrijdag ook natuurlijk. En uh, ja, vijf dagen per week live in de lucht... van 12 tot 2 ZFM Luncht. En nu nog één leuke plaat. Ja, ga daar maar op. Varkensgeluiden. Man, het is allemaal geen gooien. Zo, ben je dan klaar? Ja? Het voordeel is dat je wat well, is dat je dat de kop snoren door de mond snoren zijn. Steve miller some the gangster the joker people call me i speak De the of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 Steve Miller Band. En uh, dat, uh, dat liedje dat heet... Uh, ja, hoe heet het eigenlijk? Oh ja, The Joker heet het. Nou, um, het zit erop voor vandaag. Ik heb nog één leuk muziekje voor u. Dat wil ik u toch even laten horen, want dat vind ik leuk. Het is dus een beetje een vooruitblik vast op aanstaande woensdag. Want uh, aanstaande woensdag heb ik een hele unieke plaat in de jaren. De uh, New York Rock'n'Roll Ensemble. Met muziek, muziek van Manos Hatje Dakes. En dat is erg mooi. Dit vond ik, dit is uh, de meester zelf. En dat doe ik even als slotmuziekje, vind ik wel mooi. Een mooi van muziekje tot besluit. Kamaal heet dit. En dat gaat u uh, aanstaande woensdag ook horen. In de vinyljaren. Reflections heet het album niets meer van terug te vinden. Helaas. De plaat de kip is niet helemaal gaaf, maar dan moeten we het dan maar mee doen. Verder Michael Jackson, Aanstaan de Woensdag, thriller. En uh, de derde plaat weet ik nog niet. Nou, Angela en ik zijn er weer Aanstaan de Woensdag voor de CFM Lunch. En natuurlijk ja. van Nieuw Jaren. Dag! Tot woensdag.